De Melfort-moorden. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Loes Moraal. Vandaag het eerste deel. Politiebureau Melfort, vrijdagavond. Rechercheur Nattel, brigadier Plammer en ik... ik ben inspecteur Carter... begonnen net onze weekenddienst te draaien. In ons dorpje Melfort gebeurde eigenlijk nooit iets schokkends... Maar dat zou allemaal gauw veranderen. Politie Malford, Richard Nuttall. Toch niet weer een beroving. Ja, wanneer was dat? Brigadier, brigadier. Ik, ik, ik kom mezelf aangeven. Op een blikje. Uh, Plummer. Ja? Deze meneer komt zichzelf aangeven. Ja, daar ben ik weer. Wat zei u precies? Uh, nee, oh, sir, ben ja, je er alweer. Ja, dat weer. Ja, maar deze keer is het echt waar, brigadier. Ja. Ik heb iemand vermoord. Doe maar een no, Arthur, en verdwijnt. Ik ben een gevaar voor de samenleving. Dat heeft u niet ik wil gearresteerd worden. Ja. Dan had je hier moeten reserveren, Arthur. We zitten vol. Ja, wees dan verstandig ja. en ga naar huis. Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Momentje. Eh, inspecteur Kater. Ja. Ziekenhuis aan de lijn. Oh. De ambulance bracht net een man binnen, in elkaar geslagen en waarschijnlijk beroofd. Dat heb ik gedaan, inspecteur. Jullie moeten me opsluiten. En als je nou niet maakt dat je wegkomt. Ja, ik ga wel, ik ga wel, maar daar zult u spijt van krijgen. Inspecteur. Eén ding tegelijk naartoe. Wat was er met die man aan de hand, planger? Niks, die is ongevaarlijk. Wilde alleen een gratis bed vannacht. Inspecteur. Ja, wat is er, Nattel? Ja, uh, ziekenhuis Melfort aan de lijn. Er is daar een man van een jaar of 60, 65 binnengebracht, gat in zijn hoofd, zakken leeg, geen geld of identiteitspapieren. Ze denken roofoverval. Hij is nog bewusteloos. Vraag hem ze terugbellen als hij is bijgekomen. Oké, okay. oké. Okay. Uh, hallo, wilt u ons even terugbellen als hij is bijgekomen? Ja, ja. Ja, u ook een prettig weekend, Eh... Wie was die, zet die zichzelf kwam aangeven, Plummer. Arthur Ferris, een rare snipperschieter. Doet alsof hij een misdadiger is en wil zich steeds laten opsluiten. Zit geen centje kwaad bij. Op dat moment wisten we nog niet dat Arthur Ferris en de oude man die in het ziekenhuis lag... belangrijke rollen zouden gaan spelen in de zaak die onze weekenddienst grondig zou bederven. Ja, natuurlijk, mevrouw. Mocht iemand het hier komen brengen, dan uh, waarschuwen we u direct. Ja, dag, mevrouw. Nou, je ziet er niet erg uh, vrolijk uit, nuddel. Vrolijk? Ik heb weekenddienst, man. Iedereen gaat naar feestjes, eet, drinkt, maakt plezier. Als je lol had willen maken, had je je niet vrijwillig moeten melden. Vrijwillig? Wat heet vrijwillig? Orde van de baas. Alle getrouwde mannen dit weekend bij vrouwen en kinderen. En gelijk heeft hij. Die hebben ook recht op een rustig weekend bij de vrouw in bed te kruipen. Je hoeft niet direct getrouwd te zijn om in dit weekend bij een vrouw in bed te kruipen. Oh, zo jong en al zo verdorven. Had je een afspraak voor vanavond, jongen? Ja, toevallig wel, ja. Droom van een stewardess. Zo hier. Ach, inspecteur, zou ik vanavond niet de paar minuten. Uh, neem jij mee, vanavond, wil je meteen je stewardess vergeten. Ja, maar. Politie, Malfoort. Wat? Ja, ja, moment. Inspecteur! Ja. Misdaad van de eeuw. Brand in het wijkgebouw naast de kerk. Moeten ze ons niet hebben, maar de brandweer. Dit is de brandweer. Ze denken dat het is aangestoken. Ja. Hierheen met die wagen! Uh, enig bewijs van... Ik uh, wil er brand. van deze kant ook een straal op hebben. Sorry inspecteur, wat zei u? Ik zei enig bewijs van brandstichting. Uh, Achterdeur de geforceerd, een paar jerrycats waar petroleum in heeft gezeten en de dominee die zag iemand wegrennen. Ja, ja. Nee, nee! Nee, nog meer achteren met die wagen, tot je niet verder kunt! Kom maar! Ja! Ja, prima, prima, hou we zo! Uh, door wie werd de brand gemeld? Uh, door de dominee. En dat is hem, daar in die ochtendjas. Uh, tot kijk, inspecteur. Ja, ja. Zie nou een beetje op, Jenkins. Dadelijk hoeft het niet meer. Blussen, mannen. Nee, Jenkins, niet zo. Juist, goed zo, hou we zo. Goedenavond, uh, u bent de dominee. Eh, inderdaad, ja. Inspecteur Carter, dit is rechercheur Nuttel. Oh, nee. Politie Melford, zullen we een stukje achteruit gaan? het lijkt me niet zo gezond hier. Zo, hier is beter. Uh, kunt u ons vertellen wat er precies is gebeurd, dominee? Mijn vrouw en ik sliepen al. Ja. Opeens kwam onze jongste zoon binnen rennen en, en maakte ons wakker. Ja, hoe laat was dat? Dat was even over elven. Hij had buiten een geluid gehoord, keek uit zijn slaapkamerraam en zag iemand die bezig was de achterdeur van ons wijkgebouw te fonceren. Toen ik uit het raam keek, toen zag ik een man wegleggen. Kunt u hem beschrijven? Jawel, uh, leren jasjes spijkerbroek, donker haar, uh, normale lengte. Lift, hè? Ongeveer 30 jaar zou ik zeggen, misschien niet iets anders. En hij had een klein snorritje. Maar kon u hem dan zo goed zien van die afstand? Jawel, ik deed het raam op en riep. hij keek op. En ik zag zijn gezicht heel duidelijk. Ja, ja, ja. Had u hem al eens eerder gezien? Nee, nee. Nou, dominee, ik ben bang dat er niet veel meer van uw wijkgebouw overblijft. Uh, waardevolle dingen binnen? Niets van geldwaarde. Kerkelijk archieven, psalmen en gezangboeken, papieren van het plaatselijk natuurpost. Nee, nee, het is niet de inhoud van het gebouw, maar het gebouw zelf, dat zeer waardevol is. De zondagsschool was erin ondergebracht, hè? de dames toneelvereniging, de club voor de ah, Dat had veel erger kunnen zijn, dominee. In. Dat had veel erger kunnen zijn. Ja, er zijn dat. gelukkig geen slachtoffers gevallen. Nee. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Ja ja, ongeveer op dat moment viel het eerste slachtoffer. We namen afscheid van de dominee om de geforceerde achterdeur te gaan bekijken. De brandmeester wees ons de jerrycans waar de petroleum gezeten had. Nou, inspecteur. Daar liggen ze. Heeft iemand aangeraakt? Voor zover, ik weet niet, nee. Mooi. Misschien zit een vingerafdrukken op. Uh, pak ze even in, uh, Nattel. Heeft de technische opsporingdienst iets te doen. Hé. Hey. Hey, wat hebben we hier? Wat? Een foto. Nog onder een van de jerrycans. Het grootste deel van de foto was verbrand. Maar op het linkerdeel zag je nog een man en een vrouw grijnzen naar de camera. Kennelijk hadden ze deel uitgemaakt van een grotere groep... ...want de hand van een derde persoon was duidelijk zichtbaar. Wat zijn dat voor vreemde dingen op de achtergrond? Ja, geen idee. Te onscherp. Ik denk niet dat het dat wat is, maar ik zal hem voor de zekerheid maar bij me steken. Je weet het maar nooit. Kom, we gaan terug naar het bureau, Natal. Nou, en hebben er maar twee. Nou, uh... In dat wijkgebouw ging ik als kind naar de zondagschool. Ja. ja. bij die oude domino natuurlijk, hè? Niet, uh, niet bij die nieuwe. Wat <lacht> lekker, Nou, vooruit uh, Nedel. Hebt je het besloten of uh, moeten we wachten tot we van ons weten? Ah, ja, ja, ja, ja. ja. Wat doe je dan? Nou? Uh, ik pas. Hoe ja. laat is het eigenlijk? Kwart over twaalf. Hé, hey, het is zaterdag. Goedemorgen allemaal, uh, ik ben in voor tien. Zo. Wat uh, zegt u op de uh, Ja. Gaat u mee? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het niet. Nee, ik denk dat jij bluft, Plummer. Oh. Ik wil je zien. <laughs> nou, nou wat het mee is, hè? Ja, dus ja. Ja, ik, uh, ik ja, blufft, ja, ik neem hem wel. Hij doe, hoor. Absoluut. Ja, ik heb niks van Politie Melford? heb er niks van. Ja, meneer. Met Brigadier Plummer. Je hebt toch? Want die radio even aan. Ja, meneer, hij zit hier naast me. Onmiddellijk, meneer. De hoofdinspecteur. Nou, vraag hem hierheen te komen. Gaan we met z'n vieren kaarten. Is het is geen geintje. Hij moet u hebben, inspecteur. Ah, iemand neemt ons te pakken. Nou, geen manier, geen manier. Geen manier. Ik heb uh, full house Eh, mm. uh, ja, hallo. Ja meneer, met inspecteur -kaarten. Ja, ja meneer, Net en ik zijn bij Scherpschutter. Jazeker. Ja, we vertrekken onmiddellijk. Oké, okay. pak de auto Nuttel. Waar gaan we heen? Computercentrum Binnenlandse Veiligheidsdienst. Wat? Het geheime gebouw op het landgoed. Wat is er aan de hand? Inbraak. Een van de bewakers is neergeschoten. Dood? Weet dus nog niet. Ze hebben alle veiligheidsmaatregelen genomen en alles is hermetisch afgesloten. De schutter zit nog binnen. Een opdracht van de hoofdinspecteur. Vuurwapens dragen en alleen gebruik als het nodig is. Nou, lekker nachtje gaat het worden. Het computercentrum was ondergebracht op een oud landgoed. De charme van het prachtige gebouw was enigszins verloren gegaan door onderstroomstaande omheiningen, zoeklichten en waakhonden. Een lid van de bewakingsdienst begeleidde ons naar het kantoor op de eerste verdieping. Meneer Armstrong, de politie. Ah. Gaat u gaan. Dank u wel. Dank u. Armstrong, een dikke man met een opgeblazen gezicht, droeg avondkleding en rook sterk naar drank. Duidelijk uit een gezellig feestje weggerukt om deze crisis het hoofd te bieden. En daar was hij kennelijk niet zo blij mee. Ik kwalificeerde hem onmiddellijk als een uiterst onaangenaam figuur. Inspecteur Carter en rechercheur Nuttall. Jawel. Jawel, Wie komen er nog meer? Voor zover ik weet zijn wij de enige. Vart realiseert uw chef zich niet wat hier aan de hand is? De regisseur en ik hebben weekenddienst. En bovendien is het midden in de nacht. U hoeft mij niet te vertellen dat het midden in de nacht is, inspecteur. Gewoonlijk kom ik niet in dit kostuum op mijn werk. Verdomme. Ik had je toch gezegd op. Oh, meneer Varnum. Ja, die, die zijn hier. Het zijn er maar twee. Ja, meneer. Om, met een beetje geluk is de zaak opgelost tegen de tijd dat u hier bent. Tot ziens, meneer Varnum. Goed. Uh, nou, u weet wat er aan de hand is? In grote lijnen, ja. Om ongeveer kwart voor twaalf verrasten twee van onze bewakingsmensen een indringer in een van de secties van het dataarchief. De indringer schoot een van onze mensen neer. We weten niet hoe ernstig het is. Waar is die maar dan laat u mij uitspreken, alstublieft. Oké, okay. oké. Gelukkig kon de andere bewaker via zijn radio de hoofdcontrolepost waarschuwen. En die hebben toen onmiddellijk alles hermetisch afgesloten... zodat de indringer geen kant meer op kon. En de bewaker is neergeschoten? Hmm. Nou, Beide bewakers zijn ook ingesloten samen met de indringer. Er is verder geen radiocontact meer geweest. En u heeft geen poging gedaan de gewonden naar buiten te krijgen? Nee. Hij kan wel doodbloeden. De prioriteiten worden door ons gesteld, inspecteur. Het enige wat wij van u verlangen... is dat u de indringer naar buiten brengt. Liefst ongedeerd. Indien nodig gewond, maar absoluut levend... Is dat duidelijk, inspecteur Carter? Volkomen. Rechercheur? Jawel, meneer. Ah. U heeft beide een uh, akte tot geheimhouding ondertekend? Ja. ja. Goed. Want niets wat hier gebeurt mag ooit bekend worden. De informatie die in onze databank ligt opgeslagen is absoluut geheim. Maar we verspillen tijd. We hebben we dit varkentje maar eens gaan wassen. Hij leidde ons door een lange, schaatsverlichte gang... Met regelmatige tussenpozen klikten videocamera's aan... zachtjes draaiend om ons in beeld te houden... tot we binnen het bereik van de volgende camera kwamen. We de zware stalen deuren... die alleen opengingen nadat Armstrong onze identiteit had bevestigd... aan een centraal controlepunt. Ten slotte kwamen we bij een stalen deur... waarboven een felrood licht brandde. Op de deur stond in grote letters data-archief... In deze sectie is het. Geen andere weg naar buiten? Hij moet door deze deur naar binnen zijn gegaan. En hij is alle andere deuren en de videocamera's hmm. ongemerkt gepasseerd. Ja. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Gelukkig hoeft u zich daar het hoofd niet over te breken, en, en wat bevindt zich achter deze deur? Uh, sectie 1. Hmm. Door weer een de deur kom je in sectie 2 en daarna in sectie 3. En daar liggen de geheime gegevens. Elke sectie bestaat uit een ruimte zonder ramen... met geheugenbank en uh, computer terminals... Ik ben niet helemaal op de hoogte van de technische kat van de zaak. En in welke ruimte de indringer zich bevindt, is niet bekend? Nee. Is er een dokter aanwezig om de gewonde bewaker te verzorgen? Die bewaker zit u wel hoog, hè, inspecteur? Ik heb u al gezegd dat dat uw zaak niet is. We zouden ook de insluiper kunnen verwonden. Stel dat die ook medische hulp nodig heeft. Laat de dokter hierheen komen, Precies. Meteen, Een dokter naar het daadwagen. Nu direct. Hij komt eraan, meneer Armstrong. Hm. Tevreden, inspecteur? Uh, zeker. Mooi. U moet twee deuren passeren, met daartussen een soort luchtsluis. Wij openen de eerste deur. U gaat bijna naar binnen. Wij sluiten hem en openen dan de tweede. Dan staat u in sectie 1. Is dat duidelijk? Ja. Controleer je wapen, net al. Goed ja. Mooi. Meneer Armstrong, Wij zijn klaar. We deden een stap naar voren en deur 1 sloot zich achter ons. De tweede deur ging open... ...en onthulde een lange, vrij smalle, raamloze ruimte... ...met rijen metalen kasten, balies, toetsenborden en monitoren. De schutter kon hier zijn, maar ook in een van de twee andere kamers. We gingen langzaam en zeer op onze hoede voorwaarts en bereikten in een doodse stilte sectie 2. Een exact kopie van nummer 1. Achterin, bij de laatste deur, lag de bewaker te grond. Armen en benen gespreid, gezicht naar beneden, uniform jasje vol bloed. Hij bewoog niet. Ik voelde de aanwezigheid van de indringer. Maar waar zat hij? Politie! We zijn gewapend. Het gebouw is omsingeld. Gooi je wapen naar ons toe. En kom met de handen omhoog, langzaam hierheen. Kijk uit! Hij zit achter die balie. In de linkerhoek. De man kwam achter de balie vandaan. Hij hield de andere bewaker als een levensschild voor zich. ...pistool tegen de slaap van zijn slachtoffer gedrukt... ...en schreeuwde dat hij ongehinderd naar buiten wilde. Eist eiste een auto... ...en wilde de bewaker meenemen als schijzelaar. Wat is er, al? De gevonden bewaker... ...kruipt richting Schutter. Wat denkt hij dat ik kan doen? Als de kankster hem ziet... ...is met hem gebeurd. Onder geen voorwaarde ...voldoen we aan je eisen. Geef je over... Vlug. Hoe ver is de bewaker? Nog een centimeter of tien. Vooruit, jongen. Je kunt het. Je kunt het. Oh. Laat het dokter komen. Vlug. De inspecteur had geen keus, hij moest wel. Anders zou de bewaker gedood zijn. Dat, dat was dan zijn verdiende loon geweest voor die, voor die belachelijke poging de helder te vangen. Ik wilde de indringer levend in handen hebben, had ik gezegd, inspecteur. Het spijt me. Maar alsjeblieft dat je wegkomt. Allebei! Wat is dus hier aan de hand? Oh, meneer Van. Goedendag. Is dit de inslapper? Ja, ja meneer Van. Oh, Daar is zo te zien geen woord meer uit te krijgen... Wie van de twee heren is hiervoor verantwoordelijk? Uh, ik, meneer. Carter is mijn naam. Farnham, Hoofdveiligheidsdienst. Onder andere omstandigheden zou ik gezegd hebben. Uitstekend schot. Dwars door het hoofd. Maar ik had hem uiteraard graag willen verhoren. Ja, hij wilde de gewonde bewakerhoeven opschieten. Ja, dat weet ik. Voordat de ambulance wegreed... Heb ik even met de bewaker gesproken. Hij zei dat u zijn leven hebt gered. Ik heb beide heren zeer nadrukkelijk laten weten... ...dat het levend naar buiten brengen van de indringer de hoogste prioriteit had. Daar ben ik van overtuigd, Armstrong. Helaas is bij sommige mensen het gevoel voor fatsoen iets hoger ontwikkeld... ...dan dat van ons. Wat zie je er trouwens vrij aan? Ik kom regelrecht van party. Ach zo. Toen ik binnenkwam dacht ik een moment dat de begrafenisondernemer er al was... Tja, gedeine zaken nemen ik geen keer, mensen. En er blijven nog genoeg Russen over. Is het slachtoffer al Rus? Ja, van een paar dagen geleden met een vliegtuig regelrecht uit Moskou. Dat is lid van een Russische handelsdelegatie. Ik vraag me af hoe hij al onze veiligheidssystemen heeft kunnen kraken. Als onze bewakers hem niet tegen het lijf waren gelopen, had hij ongemerkt weer kunnen vertrekken ook. Iets niet. Volgens het rooster hadden de bewakers helemaal niet in deze sectie moeten zijn. Had ik u niet doorgegeven dat ik alle roosters gewijzigd had? Nee, meneer Farnum, dat had u mij niet doorgegeven. Nee, in ieder geval, wat voor informatie hij ook wilde hebben, hij heeft het niet mee naar buiten kunnen nemen. Oh, Armstrong, het zou een pak van mijn hart zijn als dat waar was. Zodra de bewakers de indringen gevonden hadden, hebben wij onmiddellijk de hele sectie hermetisch afgesloten en de telefoons buiten werking gesteld. Hij kan op geen enkele manier ook maar iets naar buiten hebben gebracht. Behalve natuurlijk als hij de informatie al had doorgebeld voor hij ontdekt werd. Maar dat kunnen we controleren. Alle ja. telefoongesprekken worden door de telefooncentrale op de band gezet. Ja, normaal gesproken wel. Normaal gesproken. Nou, alle gesprekken lopen altijd via de telefooncentrale, behalve in het weekend. Pardon? Ja, dan is de centrale onbemand en zijn alle toestellen overgezet op de directe buitenlijnen. En dat houdt in dat ze niet worden opgenomen. We hebben wel een lijst van alle nummers die gedraaid zijn. Dat gaat automatisch. Ik zal een uitdraai laten maken. Goed. En laat dan meteen dat lichaam hier weghalen. Het verliest zo langzamerhand zijn bekoring. Er mag niets worden aangeraakt voordat de polizearts en de technische opsporingdienst zijn geweest. Met dat soort formaliteiten hebben wij niets te maken. Het inspecteur. spijt me, meneer maar dat zijn de voorschriften waarin ik me te houden heb. Als u op het bureau terug bent, bel dan direct uw hoofdinspecteur. Hmm. Ik weet zeker dat u van hem zult horen dat dit incident niet heeft plaatsgevonden. Dat er geen indringer was, geen vuurgevecht, geen lichaam. We zullen de gebruikte ammunitie hmm. vervangen, zodat uw vuurwapen ook niet gebruikt is. We zullen zelfs de zorg voor het lichaam van u overnemen. Ik zal dit zeker voorleggen aan de hoofdinspecteur en zijn orders uiteraard opvolgen. Zo mag ik het horen. Kom, laten we hier weggaan. Moment. Zonder om de lijkschouwer het horloge van het slachtoffer te geven. Het is een duur merk. Hm. Het is een goedkope Russische imitatie. Kijk nou eens even. Hij heeft brandplekken op zijn handen. Uh, mag ik even. Leren jasje. Vreemd. Gisteravond werden wij bij een brand geroepen. Brandstichting met petroleum. We hebben een vrij nauwkeurig signalement van een man die hard wegliep. En deze man beantwoordt aan dat signalement. En waar was die brand? In Belfort, het wijkgebouw naast de kerk. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een Russische topagent er plezier in heeft een oud wijkgebouwtje aan te steken. U zei dat iemand de man zag weggelen? Ja, de dominee. Hmm. Interessant. Nog iets anders? Ja, het zou kunnen dat hij deze foto heeft laten vallen. Wat zouden die vreemde schaduwen op de achtergrond zijn? Geen idee. Ik zal het in gedachten houden. Hartelijk dank voor uw hulp. En laat het goed tot u doordringen. Er is hier niets gebeurd. Rettig weekend, vrouw. Het was het vals alarm. Ja, nou dan hebben jullie ruim tijd genomen om erachter te komen, hè? Dat uh, is er met u aan de hand, inspecteur. Het was de reactie. Ik had nog nooit iemand gedood. In de auto op de terugweg naar het bureau begon mijn hele lichaam te trillen. Ik kon het niet stilhouden. En nu moest ik mezelf proberen wijs te maken dat er niets was gebeurd. Inspecteur, voelt u zich wel goed? Uh, ja, ja. Uh, hoe laat is het eigenlijk? Vier uur. we de stad. Klanten op dit uur van de nacht. Brigadier Plummer? Kom binnen, Debbie. Brigadier. Brigadier, is Billy hier? Hebben jullie hem soms achter slot en grendel gezet? Ik ben zo ongerust. Nee, waarom zou hij hier moeten zijn? Hij is nog steeds in thuis. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? G Gisteravond om, uh, om acht uur. Hmm. Hij zei dat hij maar een paar uurtjes weg zou blijven. Ik heb gewacht en gewacht... Hebben jullie misschien ingerekend? Deze keer niet, Debbie. Heb je de ziekenhuizen gebeld? De ziekenhuizen? Nee? Je kent Billy, toch? Misschien is hij aan het knokken geweest en hebben ze hem een beetje op moeten lappen. Ah, je kunt dat allicht proberen. Dat zal ik zeker doen. Hij komt heus wel boven water, mevrouw Carwood. En zo niet, dan komt hij gewoon weer terug. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Bedankt. Hmm. Zeg, zal ik haar niet even thuis hè? Je kan het toch niet zo alleen over straat zullen, nee, zo laat? Als jij denkt dat je iets met haar kunt beginnen, dan ken je haar man vast zeker niet. Als je een uurtje of twee tijd hebt, dan moet je zijn een dossier eens lezen. <laughs> Beroving met geweld, toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, inbraak, bedreiging en ga zo maar door. Wat ja, een vrouw betreft, hij is zeer eloes. Als het de hoofdinspecteur is, zegt de man dat ik er niet ben. Ik zal hem vertellen dat ik het zeggen moet. Nee. Politie Melfort. Waar? Nee, nee, nee, nee, blijf er nog even. We, we komen eraan. Werk aan de winkel, inspecteur. Het weekend is voor de mensen die eenzaam zijn vaak het moeilijkst. Het alleen zijn drukt dan soms zo zwaar dat ze het leven niet meer aankunnen. De melkboer, die bij het afgelegen huisje van Emily Dickinson even buiten Melford iets wilde bezorgen, had het briefje gezien dat op de voordeur geprikt zat. In keurige lettertjes werd gevraagd de politie te waarschuwen. Hij wees ons hoe we bij het huisje moesten komen en ging toen weer verder met zijn werk. Hij had het allemaal alles eerder meegemaakt. Eenzame huizen, eenzame mensen. Kom, Nuttel. Je denkt toch echt niet dat er iemand open zal doen, hè? Wat staat op dat briefje? Schijn eens bij. Kom niet binnen, huh? waarschuw de politie. Sleutel onder mat. Getekend, Emily Dickinson. Nou, pak die stukjes. Ja, ja ik heb hem. Oké. Okay. We kwamen in een kleine, keurig opgeruimde huiskamer. Op de tafel stond alles klaar voor een eenpersoonsontbijt. De haard kon zo aangestoken worden. Lucifer's ernaast. Dat er ook boem was. De dode vrouw lag in de slaapkamer. Op het nachtkastje stond een reiswekkertje dat was blijven stilstaan om vijf minuten over één. Daarnaast een flesje waar slaaptabletten in hadden gezeten. Eronder lag een envelop. In hetzelfde keurige handschrift als het briefje op de voordeur stond er Aan de politie op. De vrouw kwam er vaag bekend voor. Stond ze niet op die foto? Is ze dood? Nee. Ik voel geen pols. Telefoon, zo vroeg. Uh, uh, Melford, 24. Het is bij me vreselijk. Ik moet het verkeerde nummer gedraaid hebben. Gek. Maar ik zou gezworen hebben dat het de stem van Farnum was... Terwijl ik daar nog stond over na te denken, hoorde ik Nuttall schreeuwen. Ik rende naar de slaapkamer. Emily Dickinson leefde nog. Om geen tijd te verliezen, rolde we de oude dame in een deken... en brachten de haar met het lege medicijnflesje zelf naar het ziekenhuis. Kijk, daar is een schatje aankomen. Ik neem aan dat u van de politie bent. Inderdaad, zuster. Dat is een Nuttel, derk Dit is een collega van me. Hoe is het met haar? Waarom u dan niet voor meneer Driscoll? Wie is meneer Driscoll? We hebben u gebeld en werd u bewustloos binnengebracht met een hoofdwond. Roof overval, dachten we. Ach, ach, ja. toen u belde wist u nog niet hoe hij heten. Is hij inmiddels bijgekomen? Oh, niet echt. Hij heeft wel een paar woorden gezegd. Kunnen we spreken? Hij heeft een zware pijnstiller gehad. U zult er niet veel uit krijgen, denk ik. Hm. Nou, komt u maar even mee, de Kamer. Ja, Wat zegt hij? Hij vraagt steeds naar zijn dochter. Heeft u zijn adres? Nee, alleen zijn naam. Ja. Bij... Meneer Riscoll, waar woont u? Bij... Het trekt niet tot hem door. Kom, netel, we gaan terug naar het bureau. Heb jij de hele dag dienst? Over een paar uur ben ik vrij, dan moet ik om vier uur weer beginnen, hoezo? Mijn dienst zit er om twaalf uur op, ik ben alleen. En ik heb een fletje. Oh. oh ja. komt uh, Ja, kom eraan. Ik sta om twaalf uur bij de hoofdingang. Huh? Ik kook niet en ik was niet af. Ik heb ook heel andere plannen. Nato! Jij kom!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 Een dominee, Jaap Maarleveld. Debbie Galwood, Barbara Sobels. En een verpleegster, Teuntje de Klerk. Technische Realisatie: Leon Dubois en Tom Brudon. Regie: Hero Muller.